Mark Hokke met het NOS Journaal. In Doesburg in Gelderland is een man overleden... als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Een vrouw en een kind liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers maken deel uit van een groot gezin met twaalf kinderen. De omgekomen man is de vader van het gezin. De elf andere kinderen worden opgevangen... in de kantine van een sportclub in Doesburg. Het gezin woont in twee huizen die tot één woning zijn omgebouwd... Het is nog onduidelijk waardoor koolmonoxide is vrijgekomen. De brandweer denkt dat het mogelijk komt door een slecht afgestelde cv-ketel. Vanwege tekort aan keuringsartsen bij het CBR... roept minister van Nieuwenhuizen gepensioneerde artsen... en artsen die een deeltijd werken op om bij te springen. De verlenging van het rijbewijs moeten 75-plussers zich melden... medisch laten keuren. Door het tekort aan keuringsartsen en het groeiende aantal ouderen... zijn de wachttijden opgelopen tot een half jaar... De minister werkt ook aan een coulantsregeling voor 75-plussers... die dan toestemming krijgen om een poosje met een verlopen rijbewijs te rijden. Het kabinet stelt 285 miljoen euro beschikbaar voor het basisonderwijs. Wel moeten de sociale partners dan snel afspraken maken over de besteding ervan. De Algemene Onderwijsbond en de PO-raad praten sinds juni niet meer met elkaar. Toen klapte het CAO-overleg. De PO-raad bood 4% extra... maar daar ging de vakbond niet mee akkoord. En het dreigt een tekort aan drinkwater voor 4 miljoen Nederlanders. Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat de Maas langzaamaan kwetsbaar wordt als bron van water. Door de droogte van de afgelopen jaren daalt de hoeveelheid water die door de rivier stroomt. Omdat er stroomopwaarts in Frankrijk maatregelen zijn genomen, zijn de problemen hier groter. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het wordt 16 tot 19 graden. Het gaat ook stevig waaien. Morgen meer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Twee files op de Ringweg Amsterdam. Daar staat vanaf de Afrit Volendam tot aan het knooppunt Watergasmeer 5 kilometer na een aanrijding. En vanaf Watergasmeer tot aan de Nieuwe Meer 6 kilometer. Daar staat een kapotte auto op de rechterrijstrook en de vertraging loopt op tot een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 the night oh.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 I'm uh -huh. He knows the Puerto Ricans. Victor seems happy. He doesn't even know himself. He's got a look inside to know in his first line oh, Victor.